1 Uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journal. Het noodweer in Spanje, waarvoor dit weekend al werd gewaarschuwd, bereikt vandaag pas zijn hoogtepunt. Gisteren waren er nog code rood waarschuwingen voor drie provincies aan de oostkust. Vandaag is het aantal provincies opgelopen tot negen. Daar gelden de zwaarste waarschuwingen voor hevige sneeuwval of hoge golven. Verwacht wordt dat het slechte weer tot woensdag zal aanhouden. De vier mannen die gisteren zijn aangehouden in verband met de vermoedelijke ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen zijn Fransen met een Noord-Afrikaanse achtergrond. Dat meldde de Telegraaf in het AD. De mannen zijn aangehouden omdat ze waarschijnlijk de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. probeerden vrij te krijgen. El is overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught. D66 wil een open discussie over de regulering van verboden drugs zoals ecstasy, cocaïne, paddo's en GHB. Daar pleit de partij voor in een manifest dat is ondertekend door tientallen wetenschappers, verslavingsexperts en advocaten. Volgens D66 is een hardere aanpak niet de oplossing. Een staatscommissie zou moeten bekijken hoe het Nederlandse drugsbeleid gemoderniseerd kan worden. Wetenschappers aan de Nederlandse universiteiten klagen over structureel overwerk en schakelen daarom de inspectie in. WO in actie zegt dat honderden wetenschappers 12 tot 15 uur per week overwerken. Als ze ook college geven is dat nog meer. De wetenschappers klagen over stress en psychische klachten. Een zelfportret van Vincent van Gogh dat al meer dan 100 jaar in bezit is van het Nationaal Museum in Oslo is echt. Dat zeggen onderzoekers van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Bijzonder is ook dat Van Gogh het schilderij maakte tijdens een psychose. Dat is volgens de onderzoekers te zien aan de gezichtsuitdrukking, het kleurgebruik en de stijl. Het portret is tijdelijk uitgeleend aan het museum in Amsterdam. Het weer, wolkenvelden trekken over het land en er zijn ook perioden met zon. In het zuidoosten is het grijs, maar geleidelijk breekt ook daar de zon door. Waar de zon schijnt is het een graad of zes. Ook morgen vrij zonnig, maar dan in het noorden meer wolkenvelden. Het wordt dan vier tot zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A7 Hoornzaanstad bij Purmerend Noord, 3 kilometer file. en 10 minuten vertraging, de rechter rijstrook is dicht. Op de A10 bij de Koentenor vanaf meer 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 vandaag op uh, Blue Monday, Love Really Hurts Without You. Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort Luncht vandaag met uh, Dolly Tempierik en Peter den Boer. Jazeker en uh, wat denk je Peter? Ik denk dat het de hoogste tijd is om eens te gaan kijken wat, welk weer ontstaat wat ja, we, vandaag en morgen. Ja, ja? Ja. ja. Nou daar komt de jingle aan uh, hoop ik. FM, Westkust, weerbericht. En dan, uh, ja, de, je mag hem aan laten staan, want hebben we hebben gewoon een achtergrondmuziekje. Ja, zo is het. <laughs> Goed, de temperatuur die uh, vandaag blijft hangen op zo'n 7 graden. En er waait een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Lokaal ontstaat er nevel en mist en het koelt af naar waarde rond het vriespunt. Morgen schijnt de zon, maar lokaal komt ook laaghangende bewolking en aanvankelijk mist voor. De temperatuur stijgt naar 6 graden en er waait een zwakke zuidwestenwind. Gaan we even kijken naar woensdag, wat gaat er dan gebeuren? Nou, Dan zijn de wolkenvelden, maar in de middag schijnt ook af en toe de zon. Het blijft wederom droog en het wordt 7 graden. Tot zover het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. Nou, daar past alleen maar een uh, muziekje achter. dat helemaal in de stijl is van deze uh, uh, dag. Uh, treurige dag, zullen we maar zeggen. Ja, niet echt, niet nou, echt door de commercie we doen zo het gemaakt. Niet meer mee, hoor. Maar <laughs> ik heb uh, iemand die, uh, waar het allemaal van afdroopt: dat is meneer Johnny Cash. Och, Jenny, I walk ja. the line. En we komen daarna terug met uh, Joop van Nessen als het wil lukken. Ik ga hem bellen. Ja.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 ends out for the tide it binds because you're mine i walk the line Ja, ja. En we hadden u beloofd dat we contact gingen zoeken met Joop van es. En dat is inmiddels gebeurd. Klopt het? Hebben we Joop aan de telefoon? Een levende lijf. Donk. Kijk, van top tot teen. Daar is hij, hoor. Een tijdje, tijdje terug, hè? Dat is alweer een hele tijd geleden, ja. Want de maand december, uh, ja, toen hadden we geen uitzendingen. En we zijn ja, pas de dertiende weer begonnen, meen ik. En we hebben nu uh, Peter aan de knoppen. Peter den Boer, ken je hem? Nee, geen idee wie dat is. <lacht> <lacht> Dag Peter. Durf niks te zeggen, Peter. Hij, ja. hij is druk met de knopjes bezig. Kijk, daar komt hij aan. Hij is nu ja. ook bij de microfoon. Ja, Joop, ik luister, ik luister. Wij luisteren met vier oren naar jou. <lacht> <lacht> Welkom in de uitzending, Joop. Nee, ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nou, ja, goed om je stem... Ik hoor trouwens scherm... dat, dat, dat, dat jij de maandagpresentatie uh, gaat overnemen, Peter. Ik doe mijn best. Ja. Dus het gaat gebeuren gewoon. Ja hoor. Ja. Nou, ik ben om. Dan kom je nog wel vaker tegen, denk ik. Ja, daar ga ik vanuit, Joop. Daarvoor doe ik het ook. Oh. <laughs> Kijk. Wat een omweg, Joop, om met jou in contact te komen. Hè? Nee, maar dat doet mij, mij deugd, Dolly. Ja, snap ik. Tuurlijk. Ja, hij, hij weet mij te waarderen. <laughs> nou, dat, dat, dat, dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat andersom is. Of vergis ik me? Ik hoorde hier, Peter, uh, sowieso uh, met zijn muziek. Dat, ik, ik moet ook ja? kijken hoe zijn uh, radiokwaliteiten zijn natuurlijk. Maar, nou, ik uh, vond... Uh, Lekker mijn stijl muziek wat hij wat speelt Ja, zeker. Zeker. Ja. Hij, brengt, hij brengt de prachtigste cd'tjes mee. En uh, ik moet ook zeggen, uh, ik was toen bij, dat afscheids, uh, bij de afscheidsvoorstelling van Clown Didi en toen ja. had Peter de ik presentatie. Ook. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, die man, dat is een geboren presentator. Wat deed hij dat leuk, hè? Ja, ik had het al eens eerder gezien van hem, hoor. Echt waar? Ja, ik niet. Dat ja. was voor mij helemaal ja, nieuw. ik een dansmiddag met uh, met uh, de Berg, hè. Ja, ja, ja, ja. Jij het ook. Oké. Okay. Ja, daar ben ik natuurlijk nooit geweest, hè? Ik ben ja, niet zo'n danser, dus dan ga je al weer niet. Fout, fout. Nee, fout, ja, dom, Absoluut dom. Niet. Nee, ja. Ja, het is toch wat, hè? Maar in ieder geval Joop, uh, uh, ik vertelde Peter net dat het eigenlijk onze gewoonte is... om zoveel mogelijk als het jou schikt op de maandag uh, uh, jou te bellen. En uh, dat jij ja. ons dan van alles vertelt, of tenminste ons, de luisteraars vooral natuurlijk in Zandvoort... van alles vertelt over wat er de afgelopen dagen zo allemaal gepasseerd is in het dorp. En uh, we vroegen ja. ons af of je misschien nu ook wat nieuwtjes hebt... Nou, ja, normaal gesproken uh, gebeurt er nog wel een tiental in het dorp. Ja. We waren het niet het afgelopen weekend. Ja, het is toch uh, januari en ja. veel op de rol stond. Mm -hmm. Ik ben bij uh, een viertal uh, sportwedstrijden geweest. Ja. Je weet, dat ligt mijn hart gewoon. Ja. Uh, eentje kon ik daardoor niet naartoe, maar dat is weer wat anders. Uh, ja. En ik ben zondag was er uh, was er. Uh, nee, laat ik gewoon we beginnen bij het begin. Ja, laten we dat doen. Zaterdag, zaterdagochtend. Ja. Kwart voor elf. Ja. Dus, uh, uh, uh, uh, half twaalf. Begon, uh, begonnen de dames van uh, SV Zandvoort hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijd na een hele korte winterperiode. Dat is de, de voetbalclub hè, waar je het nu over hebt, toch? Ja, ja SV Zandvoort. Okay. Ja, dat, is, dat is maar één SG Zandvoort. Dat is een voetbalclub op het ja, ogenblik. Ik ben een. ...eigenlijk ooit ontstaan is als een om die vereniging, En misschien gaat het nog gebeuren, maar dat merken we het in de tijd wel. van ja. Dalen speelde tegen OFC. OFC is de laatste tijd veel te doen gehad, geweest. Uh, uit Oost-Zaan komt die vereniging. En ja. De, ja, daar is een bepaalde constructie rondom het eerste elftal... ...die uh, niet klopt. Dat zeg ik het netjes. Oh, Heel netjes. oh jee. Financieel zetten daar een paar uh, haken en ogen aan. Ja. En de KNVB... Nee, nee, de gemeente heeft besloten om het park te sluiten. Oh. Uh, de rechter heeft de echter besloten om dat toch open te houden. En de KNVB houdt de vinger aan de pols, zoals dat heet. Maar goed, ah. de OFC-dames waren zaterdag dus toch... Uh, uh, uh, uh, in Zandvoort aanwezig voor de wedstrijd. Ja. En uh, Zandvoort had... Op de eerste wedstrijd na nog geen wedstrijd gewonnen in het nieuwe seizoen. In dit seizoen, in het lopende seizoen, vorig jaar kampioen geworden. En uh, het ging niet, het lukte niet, en men was niet compleet, uh, uh, van alles nog wat. Uh, het lukte gewoon niet, tot afgelopen zaterdag. Toen stond, stonden echt de dames van uh, S.W. Zandvoort paraat om OFC uh, een, een pak slaag te geven. En het is er gewoon keihard gelukt. Want als je met 6-1 wint, dan heb je een pak slaag uh, gegeven. Nou, ja. Dat is gebeurd. Zandvoort speelde echt de sterk van de hele We komen nog met 1-0 achter. Ja. ja. En daarna de ene naar de andere 6-1. Dat is niet uh, gering, laten we eerlijk zijn. Nee, zeker. Dat is een en, groot verschil. Uh, dus uh, Tim uh, Koemans, de tra ja. trainer-coach... Nee, nee, coach wil ik zeggen, want trainer is iemand anders. Ja. Die uh, was uh, ontzettend uh, verheugd dat het eindelijk een keertje gelukt was. En hij hoopt het uh, voor te kunnen zetten. Mm -mm. Beginnen de komende week om 12 uur thuis... De dames. Oh. Vervolgens uh, we gingen um, <coughs> de heren van uh, S.V. Zandvoort aan de slag. Om half ja. drie tegen, oh, uh, tegen, um, een half 3 tegen 0 tegen een Oefmedster tegen Koninklijke AFC, de zaterdagafdeling. De zondagafdeling die speelt de tweede divisie, dat ja. is vrij hoog. Ja. En de zaterdagafdeling speelt uh, derde klasse, en dat is een klasse lager dan Zandvoort speelt. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, wat moet ik daarvan zeggen? De eerste helft ging gewoon keihard niet goed. Uh, Samson komt met 1-0 voor door een heel mooi doelpunt van Jesse ja. de ja. en, en vervolgens uh, echt in 5-6 minuten stond het uh, 1-3. Mm. Uh, Foutjes in de verdediging, ja. uh, maar dan niet overnemen. Uh, ja, het is allemaal aan te wijzen waarom, maar het is niet goed. Mm -hmm. uh, maar daarna gebeurde er helemaal niets meer, want de hele wedstrijd uh, eindigde uiteindelijk in diezelfde 1-3. Ja. En ik heb nog geen commentaar van uh, trainer Tetsonier gehoord, maar dat gaat ongetwijfeld komen. Ja. Vervolgens uh, gingen de dames van de Lions aan de slag in Oeh. de sporthal. basketbal. Uh, tegen, ja, basketbal uh, tegen AMVJ, het eerste team van AMVJ. Ja. Um, Samford heeft uh, daar uh, in Amsterdam met behoorlijk verschil van gewonnen. Ik kon echter niet uh, in Zandvoort uh, uh, voltallig zijn. Met name het gemis van Wendy Bluis liet zich gelden. Wendy Bluis is een, uh, een ervaren speelster die regelmatig scoort, goed scoort, goed verdedigt. En die werd gemist. Ja. En Die wordt volgende week ook gemist. Maar goed, uh, Zandvoort, ik, ik wil niet de schuld geven dat zij er niet was dat Zandvoort verloren heeft. Maar als je tot uh, vijf minuten voor tijd met. ...39-34 staat ...en je verliest met 39-44... ...dan heb je iets niet goed gedaan. Oeh, ja. Denk ik. Ja, ja, ja, ja. Jammer. Dan, uh, dan, uh, ja, uh, het, het was absoluut niet nodig, denk ik. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment ging die basket... Ging, ...zoals we dat noemen, op slot. Er ging geen bal meer in... ...en uh, ja, dan loop je achter de feiten aan... ...en dan is het afgelopen. Jammer. Maar goed, uh, ja. ze verloren dus, helaas. Uh, uh, Daarentegen toch een uh, redelijke, uh, redelijke placering Vierde plaats in de competitie. En uh, trainer Rick Popper heeft uh, voorspeld dat ze voor de eerste drie gaan. We gaan het merken, Dolly. Ja, ja, dat en dan ik... de wedstrijd waar jij bent bij geweest. Ja, de heren. De heren. En die speelden tegen de reserves van de challengers. Mm -mm. Challenges is een club uit, uh, uit uh, uh, Hoofddorp... waar uh, Zandvoort of Lions dan uh, regelmatig mee in de clinch ligt. En ja, de ene ja. keer gaat het goed, de andere keer gaat het niet goed. <lacht> um, dit keer ging het uh, goed, wat zeg ik? Het ging uitstekend, want ja. Lions won uiteindelijk ja. met 100 tegen 56. Ja, dat was een appeltaart score, hè? En, jij weet dat <lacht> de geide die de onze punt scoort dat hij uh, de volgende training op appeltaart moet parkeren. Nou, ja. dat was in dit geval echt de man de mens... want die man heeft zo geweldig gespeeld. Zo. Uh, uh, Ingmar Kok. Ja. Hij heeft 39 punten gescoord. Oh. Oh. Onwaarschijnlijk, hè? Uh, en toen zei hij mij na afloop... ja, ik heb toch wel een dipje gehad vandaag. <laughs> ik hoorde het! <laughs> En ja, gewoon Robert te krijgen een commentaar van. Hij zegt, ja, hij heeft toch wel een paar bandjes gemist. hij had gewoon dik over de vijftig kunnen komen. Ongehoord, ja, ja, ja, echt ja. ongehoord. Ja, maar hij ja. was ook, hij was verschrikkelijk bezig. Hij ja. was Overal en ergens. Ja, ja. De snelheid. Hij uh, probeerde te dunken. Dat ging één keer goed en één keer niet goed. Ja. En uh, ja hij was echt de win of the match voor, in mijn ogen. Ja. En als je ziet, ze scoren 39 punten. ja, ja. Dan, uh, dan is dat ook echt zo. Fantastisch. Uh, ik heb ervan genoten. Het was, ja. Uh, ja, in het begin ging het niet goed. Uh, nee. Alhoewel, niet goed. Eerste kwart, 29, 25. Voorspelt een hoge score. laat mm -hmm. het niet zijn. 29 mm -hmm. punten in 10 minuten is ja, een hoop. Dat is zeker veel. Uh, uh, maar 25 punten tegen, dat is weer niet goed. Dan nee. verdedig je toch niet goed op de een of andere manier. Ja. En dat moet je zien te stoppen. En dat is Lions gelukt. Ja. Want uh, met name in het derde kwart werd het verschil gemaakt. Uh, tenminste, het verschil werd alweer met de rust gemaakt. Want er stond 48-30 op dat moment. Ja. En, uh, ja, en Lions is doorgegaan. En uh, op een gegeven moment was het verweer van, van challenges gebroken. En de ballen gingen er niet meer in. Lions verdedigde stevig. Ja. En, en de ballen van de Lions gingen er wel in. Ja, ja en dat, ja, het, dat moet je hebben. 156, he? ja, ja? Ja, ja, ja, ja. Prachtige schoenen. Ja, zaterdag, dat was zaterdag. Zondag was er een concert van Classic Concert. Ja. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik een vrijdag dag heb genomen. Uh, Nel Kerkman die maakte een recensie daarvan ja. en ik heb uh, mijn collega Epu van der Poel gevraagd om zij een foto wilde maken. Ja. En ik heb gisteren niets gedaan. Nou, dat mag ook wel eens een keer hè, maar vind je het niet zonde? Ja. Want het is natuurlijk het Heemsteeds uh, Philharmonisch Orkest. Dus ja. natuurlijk wel meestal een, een, een, een klapper hè? Ja, ik weet er alles van, maar is... ik vond het nodig. Nou ja, als het nodig is, dan moet het. Hè? Je gezondheid gaat voorop. Ja, ja, ja. Dus dat gaan we lezen in de krant, hoe dat geweest is? Helemaal. Oké. Okay. Die, die maakte een prachtige recensie van, neem ik aan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het niet prachtig is geweest. En, uh, nou, ik ja, moet je eerlijk ik zeggen, meer, ik, ik, ik stond helemaal klaar om erheen te gaan. Ik had zelfs mijn haartjes in de krul gedaan... En uh, uh, ik had ze zelfs getoupeerd. Heb ik al jaren niet meer gedaan. En ik had prachtige kleren aan. En ik was echt van plan om Geen te gaan. Dat gaan. Want ik, dat heemstijds, Philharmonisch Orkest vind ik voor mezelf, mag ik niet missen. En uh, ja, toen uh, ik begon vraag. ik met de voorbereidingen voor dit programma. En alles liep mis. En toen ben ik zo aan het stoeien geweest met mijn computer. En toen ik op de tijd keek, was het al kwart over drie. Ik denk, nou trut, je ja, hebt het weer voor elkaar. Dan hoeft, dan hoeft het ja. niet meer. Nee, dan, nee, dan is het dan, ja. Dus ik heb hem ook gemist, joh. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ja, ik aan de ene kant vind ik het jammer. En aan de ja. andere kant ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik heb ja. gistermiddag heerlijk naar sport zitten kijken. Ik heb ja. naar tickets zitten kijken, ik heb naar hockey zitten kijken. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik, ik geniet daarvan. Ik uh, ik, ik, ik ben er teruggekomen nou, ja. vanochtend om negen uur lagen er al vier uh, stukken uh, vier artikelen zonder voor Gilles neus om ja. te publiceren. Daar gaat het ineens erop. Ja, oh, nou, ja, dat, maar... was, dat was dus mijn ja. weekend, Olly. Nou, geweldig dat je ons weer eventjes bijgepraat hebt en uh, dat we weer helemaal op de hoogte zijn. Nog één ding, ja? Ik wil nog één ding melden. Voor zondag zondag. Ja. En ik denk dat die dames dat verdienen. Dan speelt namelijk voor de tweede keer en de laatste keer dit seizoen de dames van ZHC, als de Stamphys hockeyclub, ja. in de Korversporthal uh, thuiswedstrijden voor de zaalcompetitie. Oh! Dat is niet iedere week. Nee. Dit jaar toevallig twee keer. Ja. De eerste zijn geprezen. Spelen De eerste wedstrijd is het om vier uur. En ik meen dat de volgende wedstrijd om uh, tien over vijf is of zo. En uh, ja, ga er eens een keer kijken. Het is hartstikke leuk. Ik, ik, ik ben een hockeyfan geworden. Omdat uh, de hockey. Um, bepaalde spelregels heeft afgeschaft, zoals buitenspel. Mm -mm. Zelf je bal innemen. Dat is geweldig. De snelheid zit erin. Leuk spelletje. Oh, ja. En ja. de ook is nog even een tikkie moeilijker, want die bal mag niet omhoog. Ja, uh, leuk, leuk om te zien. Uh, uh, en, ja, je weet dat ik ben een sportfanaat ben. Ik, ik mag dat erg graag uh, meemaken. Dus we weten je zondag te uh, vinden. Dus, ja, zag begint uh, voor de dames om 4 uur. Ja. Daarvoor zijn al wat jeugdwedstrijden. Ga eens kijken, het is dus heel leuk om te zien. Goed. En uh, het kost niks, want André is gratis. Zo is dat. Dat is weer mooi meegenomen. Zit je toch weer droog en gezellig? He? Ja, dat warm. Ja, toch? En warm ook nog. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou ja, wat wil je ja. nog meer, hè, mijn liefje, mijn liefje? Ja. Nou, dankjewel nee, voor meer, de tip. Meer. Ja, goed, uh, Dolly. Dat, en... was, ja, dat was mijn bij bijdrage voor vandaag. Helemaal mooi. Week. Helemaal mooi. We danken je voor je tijd en je moeite. Ja. En we hopen dat je Prachtig volgende dag. week weer bereikbaar voor ons bent. Wie He? ja, zal het zeggen? Oké, okay, nou, misschien ja. tot uh, zondag. Zondag kan ik nog ja. niet kijken. Nee, zo is het. Dat zien we volgende week dan wel weer. He? Ja. Oké, okay. <laughs> okay, Joop. Fijne dag nog. Ja. Dankjewel. Deze, succes. Dag. Dag. dag. dag. dag. dag.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 Happy Together. Nou, dat zijn wij wel, Peter. Hè? Ja, zijn we zijn wel blij bij elkaar Absoluut. zo weer op de maandag. Ja, zeker. Helemaal zeker. gezellig. En, en, en weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat jij dit <lacht> nummer nou draait. Ik weet daar niks van, hè, dames en heren. Maar afgelopen donderdag... toen uh, was ik s'avonds bij het Wapen van Zandvoort... Want daar trad Mike Janmaat op. Iedere derde donderdag is er een singer-songwriter-avond... Uh, uh, bij het Wapenverzand. Ja. En dit keer was de beurt aan Mike Janmaat. Samen met een gitarist. Zijn naam weet ik niet. Maar in ieder geval, Mike Janmaat is van de band uh, Als de Brandweer. En die zijn heel bekend hier in de regio. En die had allemaal ontzettend leuke nummers... die je zo heerlijk mee kon galmen. Allemaal uit de jaren zestig zo'n beetje. Maar ook dit nummer... En toen dacht ik, oh, ik vind deze zo leuk. Die ga ik, die ga ik opzoeken. Die ga ik downloaden en op mijn stickje zetten. Voor als ik een programma ga doen. En toen zaterdag luisterde ik, luisterde ik naar het programma Zandvoort op zaterdag. En wie draait dat nummer? Rob. Ja. Draait hij hem in zijn programma? Ja. denk ik, nou, dan hoef ik hem niet meer te draaien. En nou ben ik hier. En wie draait dit nummer? Ja. Peter. Ja. De Turtles, ja. Ja, wat leuk, hè? Dat ja, dan toch ja. het, het voorjaar komt eraan en dan wordt iedereen weer blij. Allemaal happy together, allemaal ja. uh, blij met elkaar. En dan ga je toch dat soort nummers lekker ja. opzoeken, hè? Ja, uh, leuk. Maar jij zegt allemaal blij met elkaar. Oh, maar je de... bent niet zo blij? Jawel, oh. ik wel. Maar uh, <laughs> op deze Blue Monday zijn ja. er ook heel veel mensen die zwelgen in de, in de narigheid. Oh, is dat zo? Ja. En, uh, maar gelukkig zijn er altijd weer liedjes die, uh, die dat benadrukken, maar tegelijkertijd mooi zijn. Dat is, ja. Daar heb ik een beetje op gesorteerd. Okay. En uh, iemand die uh, dat prachtig kan vertolken is meneer José Feliciano. Ah, zie Baby, zie. light my fire. Ah ja, natuurlijk prachtig.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 Through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only do, and our love become a funeral pyre. Feliciano, baby, is goed, light hij fire. Wat ja. is hij ja. goed, Wacht, Prachtig, die stem. Ja. Uh, wat, iets wat minder goed is, of minder goed. Dus, uh, minder leuk, eigenlijk. Uh, het is namelijk zo dat er uh, uh, een omleiding is bij het busstation. En dat komt door werkzaamheden aan de Prinsessenweg. En dat is uh, vanaf afgelopen maandag, vorige week maandag... tot en met vrijdag 3 april... Uh, daar vervallen de haltes in het centrum. Dus dat is de, de halte bij het, uh, bij het stadhuis, zeg maar. In het Louis-Davidstraat. Uh, Louis ja, dat is de, naast Albert Heijn bedoel je? Juist ja. die, ja. ja. En uh, de halte van de straat voor lijn 81. En de vervangende halte voor het Zandvoortcentrum... die is gelegen op de rotonde nabij de Watertoren. Zo. Ja, dat is ineens weg, hè? Ja. ja, dat vond ik ook wel. En die voor de kostverloren straat... die gaat naar de Cross van Uffortlaan. Ja. ja. Dus uh, ik, ik had begrepen... dat er nogal wat mensen aan het wachten waren... Bij het, uh, bij het busstation in het centrum. Daar schijnt niks aangeschreven te staan. Is misschien een tip om te gaan doen. Want mensen zitten soms voor niks te wachten. En dan uh, krijgen we er nog een. Want vanaf vandaag... Uh, komt er weer een verandering uh, door de werkzaamheden... Van vandaag tot en met 3 april vervallen de halte Centrum, Koslodorenstraat en Koning in de Weg voor lijn 80. Ach. Ook die gaan veranderen. En eh, volgens mij gaan ze allemaal bij dezelfde. Nee, er komt er één nieuwe bij. Want de vervangende halte voor Zandvoort Centrum is ook die bij de Watertoren, bij de Rotonde. Voor de straat is de vervangende halte ter, ter hoogte van de huidige halte in de, in de Haarlemmerstraat... En richting Amsterdam wordt dat de dokter Gerkenstraat. Nou, het is een hele opzomming. Ja, een hele opzomming. Kijk, en misschien dat u zegt van... nou, het gaat mij even te snel. Weet in ieder geval tot en met 3 april... vervallen de huidige, uh, um, de huidige haltes. En eens even kijken, want er is er nog één, zie ik. Ja, er is er nog één die gaat veranderen. De bus 81... Uh, die gaat vanaf vandaag tussen zes uur ochtends en zes uur vanavond. Want dan wordt er een mantelbuis ingegraven... bij de overgang van de burgemeester van Alvenstraat naar de Metzgestraat. Daar staat normaal gesproken ook een halte. Maar daardoor is het niet mogelijk om door de Johan-Metzgestraat te rijden. En daarmee vervallen de haltes richting Haarlem... op de burgemeester van Alvenstraat en de Metzgestraat en richting Zandvoort vervallen... de Tjerk Hiddestraat... en de burgemeester van Alvenstraat, metsgestraat Nou, ik, ik snap dat het heel veel is. Ja. Kijk even op, uh, op het internet... op connection.nl... Ja. en dan bij storingen en omleidingen. En dan kunt u het allemaal op uw gemak nalezen. Nou, dat is wel nodig, inderdaad. Ja. Dat is wel nodig. Ja, ja, zo is het. Ik heb nog een, een plaatje. Ja. De, uh, dat is uh, de... Roep, de roep om Klaas vaak. Uh, de dames in kwestie die liggen te woelen en te draaien en te keren en het lukt allemaal niet. En die zeggen dan Klaas vaak. Waar je ben je? <laughs> waar ben je? En als je mij in slaap uh, doet gaan doet komen, uh, breng me dan een prachtige dream. Mr. Sandman. Ah, ja. Bring me a dream door de cordets. Got a car to grow. Niks, eh, niks de cordes met Mr. Sandman. Dat is helemaal precies in de roos eh, wat betreft de Blue Monday. Zo'n dag waarop volgens de boeken van alles fout gaat... en alles anders gaat dan je had voorgesteld. In dit geval hebben we toch kunnen genieten van Jan en Dean Surf City. Ik ben nu toe aan eh, de artiest van de dag... En vandaag is dat iemand die uh, helemaal past in uh, een leven vol misère en narigheid. En dan heb ik het over mevrouw Nina Simone. 1933 geboren, 2003, 70 jaar oud, overleden. Uh, Eunice is haar e eigenlijke naam. En haar vriendje van destijds noemde haar Nina, Spaans voor liefje. Uh, ze heeft uh, een heel leven gehad met allemaal uh, worstelen en uh, uh, vechten... tegen allerlei gevestigde orders. En dat kwam eigenlijk ook uh, omdat ze zwart was... en uh, overal werd geweigerd bij opleidingen, bij concerten... en is op die manier daardoor een uh, activiste geworden... en heeft heel haar leven gemopperd, uh, dwarsgelegen, uh, uh, gestreden... Uh, tegen de Bierkaai en uh, daarmee wel de mooiste muziek gemaakt uh, die je uh, uh, in, in dat genre kan voorstellen. Ze wilde per se niet een jazzzangeres genoemd worden, singer-songwriter, pianiste en een burgerrechtenactiviste. Uh, haar eerste hit was I Love You en de tweede My Baby Just Cares for Me. Liz Taylor is not a style And even Lana turn us Something he can't see Just cares for. My baby just, cares for. My baby just cares for me. Nina Simone, Nina Simone... My baby just cares. Ik ga nog een stukje van haar laten horen. Een andere, een andere Nina Simone... En zij zingt een beroemd stuk dat wij kennen uit de top 2000... door de vertolking van Trentje Oosterhuis. Maar de, eerlijk is eerlijk, de meesteres... dat is natuurlijk uh, Nanny Simone, The Look of Love... Heard, well, it takes my breath away I can hardly wait to All our friends is when they say Ooh la la Wake up pretty Susie Wake up pretty Susie Well I told you mama That you'd be in by then Well Susie baby Looks like we goofed again Wake up pretty Susie Wake up pretty Susie We got We fell asleep by gooses, who direct reputation he shot Wake up police, Susie, wake up police, Susie Well, what are we gonna tell you, mama? What are we gonna tell you, ba? What are we gonna tell our friends with haste, hey. ooh la la Wake up police, Susie, wake up police, Susie Everly Brothers, wake up, little Susie. Ja, ja. zou er net zo goed wake up, little Dolly ervan kunnen maken. <laughs> <hè>? <laughs> ik weet nog wel vroeger, hè, dat, maar ik denk dat iedere puber dat wel heeft. Hè. Heb jij ook zoveel geslapen toen je puber was? Nee. Oh, nee, ik wel. Nee, ik was altijd een actief mannetje. Oh, echt? Ja, ja ik, ik werkte wel heel hard, dat weet ik nog wel. Ja. Maar dan af en toe, dan, dan, had ik, dan was ik zo ver weg. En dan zei mijn vader wel eens tegen mijn moeder... Hé, hey, uh, heet ze niet Tempierik van de achternaam? Toen zei ze, hoezo? Hij zei, ik hoor je maar roepen... Dolly opstaan, Dolly opstaan. Maar zo heet ze helemaal niet. Hè? Uh, ja. Ach, ja. <laughs> ja, nou ja. Stom grapje tussendoor. <laughs> ga, ik ga nog wat draaien. Ja, uh, ga je weer draaien? Ja. De, ja, we hebben nog maar eventjes. Hè? Ik heb uh, de woemenijzer van de bovenste plank. Oh jee. Uh, dat is natuurlijk... Uh, uh, Julio Iglesias. Nee, nee? Een, een, oh. van uh, uit, uh. een van de... Van uit de Krooners tijd. Oh. Uh, Dean Martin. Oh, Dean Martin. Dean ja. Martin ja. ja. Die wond soms zijn vinger, hè? Uh, fantastisch, ja. ja. En uh, het bijzondere van die man is... Uh, als je al die opnames ziet... hij uh, heeft altijd in zijn ene hand... een glas uh, whisky. <lacht> ja. En in de andere hand een brandende peuk. <lacht> ja. En als ze als daar zeiden... bij de uitzending, dat willen we niet... dan zei hij, dan treed ik niet op. Ja, het is toch wat. Hij kon het zich permitteren. En, ja, en, uh, werd geaccepteerd. Werd, uh, uh, uh, de verhalen gaan nog steeds ja. uh, dat, uh, over, over het feit of hij wel of niet nou soms echt aangeschoten was. Of dat het een houding was dat hij het speelde. En ze zijn er nooit achter gekomen. We dat gaan blijft. er ook niet meer achter komen. Nee, we helemaal. gaan er niet meer achter komen. Nee. Maar hij, heeft natuurlijk, uh, een, uh, hij is natuurlijk van origine. Eén van zijn ouders, of allebei zijn ouders... dat weet ik niet meer, is van... Italiaanse komaf. En uh, daar heeft hij veel gebruik van gemaakt. En wij gaan nu luisteren naar Volare. Aha. Volare. Sing the glow of a star that I know Our lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Che vene wings, penso che ho sogno così non ritorne mai più, mi dipinge con le mani e la faccia di blu, poi d'improviso tenito dal vento rapito. Incominciavo volare nel cielo infinito. Volare. Oh. oh, oh. E cantare oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu di distare in asson e volavo volavo venite con del sole col coro più su mentre il mondo pianchiare sparire lontano lo giù una musica dolce suonare soltanto per me Volare, Dean Martin. Ja, uh, Dolly. Ja. Het zit er zo'n beetje op. Het zit er zeker op, ja. ja we lunch. hebben nog een paar minuutjes en die, gaan al, uh, die zijn aan het wegtikken ja. ja, het was weer leuk. We hebben uh, gezegd wat we wilden zeggen en gedaan ja. wat we hadden willen doen. Ja. En dan ja. denk ik dat wij... Uh, en dan is het klaar, hè? We zijn begonnen met een, een tranentrekker en we eindigen met een tranentrekker. Hoe Oh, is dat zo? Lucille Star, dat is een Canadese dame die in het Frans zong... En in het Engels... Carlos Soleil dit bonjour. Zullen we voor die tijd nog even afscheid nemen? Want ik geloof nooit dat we daarna nog terugkomen. Nee, nee, nee. nee. We gaan er dan met deze zangeres gaan we eruit. Heerlijk romantisch zwijmelend. Maar niet voordat we hebben gezegd... dat we u bedankt, bedanken voor het luisteren. Was weer zeer aangenaam. En we hopen natuurlijk dat u volgende maandag... weer naar ons luistert. En morgen dan ben ik weer bij u terug. Maar dan met Jan van den Oever... Woensdag Hans Wassenaar weer. En donderdag kunt u weer luisteren naar Roy Verburingen met Jelmer Koper. En dat allemaal tussen 12 en 2 bij uw lokale radio ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. Zo is het.